uur. De Radio 1 Sportzomer. Lucera Carasso en Tom van Heck. En de Radio 1 Sportzomer ook vanavond tot 11 uur natuurlijk gewoon op deze zender. Je kunt ook meekijken in de studio bijvoorbeeld via radio1.nl of meepraat op Twitter. Gebruik dan hashtag Radio 1 Sportzomer. We volgen de finale komend uur voor teams bij het turnen zonder Nederland. Dat wel. En uh, we hebben natuurlijk eerst het NOS nieuws van 7 uur met Job Boot.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 De Syrische gezant in Londen is overgelopen naar de oppositie. De zaakgelachster was de hoogste Syrische diplomaat in Londen... sinds Damaskus zijn ambassadeur in maart uit Londen terugriep. De gezant laat in een verklaring weten... dat hij niet langer een land wil vertegenwoordigen... dat geweld gebruikt tegen de eigen bevolking. Eerder keerden al de Syrische vertegenwoordigers in Cyprus... de Verenigde Arabische Emiraten en Irak... zich tegen het regime van president Assad. Het is onzeker of de Saoedische judoka Shahir meedoet aan de Olympische Spelen. Haar vader dreigt haar terug te trekken als ze tijdens de wedstrijden geen hoofddoek mag dragen.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 De Nederlandse hockeymannen zijn het Olympisch toernooi begonnen met een moeizame overwinning. Tegen India werd het 3-2 na een 2-0 ruststand. Morgenochtend om kwart over twaalf spelen de Oranje Hockeyers tegen België. Het weer vanavond alleen in het noordoosten, nog een bui. In de rest van het land droog, vannacht langs de kust enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen in het noorden eerst nog zonnig, verder is het bewolkt en af en toe regen. Het wordt 20 graden. Woensdag meer zon, het wordt dan 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Home again, Home. Michael Kiwanuka. Ontdek zijn album Home Again. One day I know.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 En zorg dat de kippen ook weer een beetje kunnen lachen. Kijk op wakkerdier.nl. Dit is de Radio1 Sportzomer. Het is uh, drie minuten over zeven. Teune Nooyer zo over de nipte zegen van de hockeymannen op India. Maar er is ook nog live sport natuurlijk hier vanuit Londen. Turnen en tennis. Hier zijn live vanuit Londen Tom Van Heck en Lucella Carasso. Want bij het tennis zit Gio Lippens. Gio, je bent aan het kijken naar de dubbelpartij van Robin Hazen. Ik maak me natuurlijk. toch een beetje zorgen over die dubbelpartij. Want uh, vanmorgen heb ik Robin Hazen al zien verliezen van Richard Gasquet. Dat had je kunnen verwachten. Want Gasquet hoger geplaatst op de wereldranglijst dan uh, Hazen. Hazen ook heel erg onwennig nadat hij in Kitsbühl de finale had gespeeld. En had gewonnen. Voor de tweede een volgende keer trouwens. Uh, dat toernooi gewonnen. Zijn enige ATP zegers. Maar uh, nu gaat het er ook wel weer moeizaam. Want de eerste set ging zojuist verloren in de tiebreak. 7-6. Uh, ging met uh, 7-2 verloren die eerste uh, tiebreak. En toen sloegen de Indiërs toch echt op het moment dat het moest, sloegen ze toe. Nu staan ze weer 1-0 voor in de tweede game van de tweede set. En maken nu toch ook wel weer een beetje ongelukkig punt. Althans ongelukkig vanuit oranje perspectief. Want er wordt gewoon tegen de rug aangeslagen van Jean-Julien Royer. Die aan het net stond. En ja, dat is toch jammer dat het dan uit de handen dreigt te glippen voor dit gelegenheidsduo. Dat hier op de Olympische Spelen wat verder had willen komen. Zeker dan die eerste ronde. Nu slaan de Indiërs de bal uit. Het staan de Nederlanders voor met 40-30. En dan kunnen ze in ieder geval nog in de wedstrijd blijven door gewoon het, de eerste of de tweede game van deze tweede set te gaan winnen. We gaan kijken naar wat er gaat gebeuren. Hazen gaat opslaan vanaf de linkerkant van het veld. En dan maar eens kijken hoe die Indiërs die bal terugslaan. Hazen met de opslag. Komt hij goed? Komt hij niet goed? Ja, hij kwam goed. Uh, de, ja. En dan slaat hij hem ook meteen uh, keurig in het hoekje. En maakt het uh, zelf af. Komt naar het net toe gelopen. Robin Hazen maakt het af. En dan staat het weer 1-1 in de tweede set. 7-6 dus in de eerste set voor de Indiërs. Ze moeten nog een achterstand goed maken. We gaan uh, naar Colorado, want de Amerikaanse justitie heeft James Holmes uit Colorado officieel aangeklaagd. Ja. James Holmes, de man die ervan verdacht wordt, anderhalve week geleden in een bioscoop in een voorstad van Denver. Twaalf mensen te hebben gedood. Correspondent Elke Bos van Roosentaal, uh, uh, hoe luidt die aanklacht? Het is een lange aanklacht, een aanklacht op 142 punten... Het belangrijkste is natuurlijk dat Holmes verdacht wordt van de moord op twaalf mensen. Moorden die hij volgens de aanklager met een extreme onverschilligheid tegenover het menselijk leven heeft gepleegd. En dat gegeven maakt de aanklacht in Colorado nog eens extra zwaar. Nou, daarnaast natuurlijk poging van moord op nog eens een heleboel mensen. 116 mensen die ook in de bioscoop zaten en bezit van uh, explosieven. Um, de vorige keer was het een heel mediacircus, camera's en alles erbij. Dat mocht nu niet, he. Is er wel meer naar buiten gekomen? Ook nog over homs zelf bijvoorbeeld? Niet heel veel. Uh, we weten nu dat hij inderdaad om, uh, onder behandeling was van een psychiater aan de universiteit. Uh, waarvoor precies is niet bekend. Ja, en in de aanklacht staan verder details over de volgorde waarmee hij welke wapens heeft gebruikt. Nou, dat wisten we eigenlijk ook al op basis van ooggetuigenverklaringen. Dus uh, in, inderdaad niet veel nieuws. Er waren inderdaad ook geen camera's bij. We hebben hem zelf dus niet kunnen zien. Er zaten wel een paar verslaggevers in de zaal. En die zeiden dat hij opnieuw uh, ja, geen, geen enkele reactie toonde, net als vorige week. Terwijl hem mogelijk toch de doodstraf te wachten staat. Hij kreeg wel de vraag of hij de aanklacht begreep. Daarop zei hij yes. En daar bleef het bij. En was er nog een speciale redenen waarom reden waarom de eerste keer wel en, en nu geen camera's? Waarschijnlijk heeft de rechter, hij heeft dat niet toegelicht... maar waarschijnlijk heeft de rechter gewoon gedacht... die eerste keer Amerika wil uh, die schutter zien... wil hem in de ogen kunnen kijken, zeg maar. Dat is in dit land uh, vrij gebruikelijk. Uh, maar daarna is het ook uh, mooi geweest. De media hebben een verzoek gedaan om hem opnieuw wel te tonen. Maar de rechter, die heeft denk ik uh, vanwege de rust... die in deze zaak toch, toch enigszins gewenst is... besloten dat verzoek af te wijzen. En u zei het al, er was iets over een, een notitieblok... wat Holmes naar een psychiater heeft gestuurd, al dan niet. Is daar nog iets over gezegd? Nee, het gaat over diezelfde psychiater waar hij onder behandeling stond. Daar heeft hij inderdaad een notitieblok naartoe gestuurd... waarvan de media vorige week berichten dat hij daar tot in detail de moorden... Waar, waarmee hij al vier maanden bezig was, uh, uh, heeft beschreven. Ook, ook heeft getekend uh, letterlijk. De media die willen natuurlijk graag dat ook dit uh, openbaar wordt gemaakt. De advocaten van James Holmes die zeggen... dit, uh, dit notitieblok dat hoort bij het vertrouwelijke... Contact tussen een psychiater en zijn patiënt. En dit moet helemaal uit het dossier verdwijnen. Hoe dat verder gaat weten we de komende maanden. En de rechtszaak zelf zal echt het komende half jaar waarschijnlijk nog niet beginnen. Eelco Bos van Roosentaal, dank. Bij de Spelen staat vandaag ook eventing op het programma. Ook vandaag uh, het bestaat het uit een dressuurproef, een terreinproef en een springparcours. Ed van de Bent, de laatste keer dat wij jou spraken... een uurtje geleden, volgens mij was dat... was het nog wachten op de Nederlandse Hélène Pen. Heb je haar inmiddels in actie gezien? Ik heb haar in actie gezien. En uh, gelukkig, alweer, al hebben we het uh, nu de starttijden bekort... om tijd te winnen doordat we een uur uitgelopen zijn... hebben we toch gelukkig in de herhaling nog de beelden kunnen zien... van waar het voor Hélène Pen haar waterloo, om het zomaar te zeggen, uh, bracht. en wat, wat sneu, wat sneu. Waar, want waar we tot nu toe 13 valpartijen hebben moeten noteren en Waarvan tien voor een ruiter. Deze zal van haar in de boeken gaan als een val van de ruiter. Maar ja, was het dat? Wat gebeurde er? Hindernis 18. Een soort vijverpartij waar een sloep in ligt. Ze kwam over een, een hindernis in die waterpartij. Het paard ging uitsteken, ging in de breedte over de sloep heen. En toen verloor ze haar stijgbeugel, als we het goed hebben gezien. En het kwam als het ware uit het zadel omhoog. Verloor haar balans en greep toen naar de hals van het paard. En bleef met één been in het zadel. Hangen om te proberen nog daarin terug te komen. Dat duurde ongeveer zo'n seconde of dertig. Maar uiteindelijk moesten dan toch ja, dat, die, die leid, de teugels loslaten. En stapten ze met hun been in het water. En dat betekent een voet aan de grond. Dan ben je uitgesloten. Dus paard niet, zij niet. Maar wel uitgesloten. En uh, dat is heel spijtig. Want uh, dan hadden we in ieder geval nog uh, drie ruiters. Als ze zo was doorgegaan. In ieder geval rond kunnen brengen. En, uh, ja, helaas. Eh, ja. Helaas. Maar hey, en et, et, heb je er een voorkeur? Is er een verklaring voor dat er zoveel misging vanmiddag of is dat altijd zo bij Eventing? Nou, men heeft natuurlijk. In het verleden was dat zeker het geval. Men heeft van allerlei uh, zaken gedaan om het uh, paard vriendelijker te maken. Bijvoorbeeld breekbomen. Uh, dat zijn, zeg maar, delen van hindernissen. die als er dus een, een paard zou struikelen. met zijn vo volledige gewicht erop komt. dat die delen dan als het ware los gaan meegeven. en je dan geen zware uh, blessures zou krijgen. Uh, en men heeft bijvoorbeeld de, de ruiters die rijden met van die, van die vesten die zich opblazen. We hebben dat een paar keer gezien, dat als ze dan op de grond komen. om in ieder geval, uh, zeg maar. Uh, breuken of van ribben en dergelijke zoveel mogelijk te voorkomen. Eh, nou, dat hebben we ook een paar keer gezien. Eh, ja, het, het is een pittig parcours. Er zal ongetwijfeld wat ik al heb gezegd, weer discussie komen. Al heb ik net nog even eh, officieus van iemand begrepen dat er eh, wat betreft de ambulance eh, keren, dat er met een ambulance ruiter is afgevoerd dat het maar één keer heeft geleid tot een eh, ziekenhuisopname. En dat was eh, voor de Canadese Amazone. En voor wat betreft de paarden, daarvan wordt gemeld dat die geen eh, blessures van betekenis hebben. Dus laten we hopen dat dat straks allemaal geconfirmeerd wordt. Maar dat zal zeker weer. Zeker nadat we in, in Hongkong. Toen heeft men echt uit het boekje alles gedaan. Er waren er geen, geen valpartijen. Deze sport staat ter discussie. Zeker niet in Engeland. Want ach, ze, ze doen hier alsof er niets aan de hand is. Dat is typisch. Het zit hier in de cultuur. In de genen van de Britten. Het hoort erbij. Het vallen en opstaan. En, eh, van de ruiters en de paarden. En eh, ja, hier geven ze het niet om. En het is alleen maar dat enthousiast. Zeker eh, omdat de Britten op dit moment. Eh, zoals er nu eruit ziet in het teamresultaat aan uh, achter uh, zijn opgekomen en achter Duitsland staan op een uh, niet al te grote achterstand en de Zweden op de derde plaats over een minuut of tien daar kunnen we de balans opmaken want dan zijn alle deelnemers hier gestart. Ed van de band straks turnen en teunen Nooyer. We gaan nu even naar muziek luisteren. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carrasso en Tom van het Hek. We brothers, listen to the music. Een van de oersporten van de Olympische Spelen is natuurlijk het turnen. En de landenwedstrijd is er altijd een hoogtepunt in. Edwin Cornelis. Ja inderdaad en ongekend spannend de landenwedstrijd, de landenfinale bij de mannen waar het in eerste instantie niet een wedstrijd leek te worden van China en Japan. Maar dat is toch aardig bijgetrokken gaandeweg de wedstrijd. We zijn vier toestellen onderweg en China heeft haast vertrouwd zou je kunnen zeggen de eerste plaats weer ingenomen met dank ook aan een hele goede brug en rekstokroutine. Japan staat daarachter op de tweede plaats en zo zijn de verhoudingen weer min of meer hersteld zou je zeggen. Hoewel er zijn natuurlijk nog altijd twee toestellen te gaan waaronder voltige, paardvoltige nog voor China en Japan. Dat is altijd een moeilijk onderdeel. Daar kunnen Rusland en Amerika over mee praten. Die hebben die voltige al gehad. En dat ging bijzonder slecht voor die twee landen. Betekent dat uitgerekend Amerika, de nummer één van de kwalificaties, superieur op dat moment, het hier laat afweten in die finale. Net als Rusland, wat in de kwalificatie knap tweede werd. Kortom, zo zijn de verhoudingen weer als van ouds. Eén land er nog even uitpikken, dat is Groot-Brittannië. Stond na vier rotaties op de derde plaats. En dat zou wel eens een heel bijzonder moment kunnen gaan worden. Want het is precies 100 jaar geleden dat Groot-Brittannië... voor het laatste medaille pakte in de landenfinale bij turnen. Zou dus zomaar opnieuw kunnen gebeuren in deze finale voor eigen publiek. Waren het niet dat zojuist Sam Oldman van de rekstok viel? Sam Oldman van Team GB, zoals ze dat zo mooi noemen. En die val die zou Groot-Brittannië wel eens het brons kunnen kosten. Maar goed, nog twee rotaties te gaan, dus er is nog iets mogelijk. Dan gaan we naar het uh, hockey, want de Nederlandse mannen die maakten het zichzelf behoorlijk moeilijk in hun eerste wedstrijd op deze Spelen. Met rust leidden ze comfortabel met 2-0, maar zij verspeelden die voorsprong in, uh, in de eerste minuten van de tweede helft. Uiteindelijk een doeltreffende strafcorner van Mink van der Weerde. Uh, dat voorkwam de eerste domper voor de mannen van bondscoach Paul van As. 3-2 werd het uiteindelijk. Gerard de Groot ging daarna daarover praten met een record international. En hij is er dus bij deze Spelen, Teun de Neuer. Ik denk dat jij heel erg blij bent met deze eerste wedstrijd, met name de eerste helft. Ja, ja, ja we hadden de eerste helft uh, al een aantal kansen inderdaad, ronde ik zelf. Ja, een beetje geluk uh, moet je ook, uh, ook hebben, dat uh, ging er steeds net, uh, net niet in, maar uh, ja, we hebben genoeg, uh, genoeg mensen die... Maar, uh, die maar je gaf je je oude wets, gaf je ouderwets de aanvallende impulsen aan het team. Nou, het is, het, is, het, is, het is heerlijk hoe we vandaag gewoon gestart zijn. En uh, onze eerste corner die meteen zit. Uh, mooie goal van uh, van, van der Hoorst. Aantal kansen gecreëerd. Uh, ja, we komen uiteindelijk in de tweede helft uh, komt India een beetje lucky terug. Met een goal via binnenkant paal die in één keer toch weer het veld instuit. Het is een tikken binnen. We zijn even de controle kwijt. En vlak daarna is het 2-2. Uh, maar ja, we hebben hem toch nog naar ons toe getrokken. En dat is uiteindelijk waar het, uh, waar het om gaat. En uh, nou, de eerste wedstrijd op Olympische Spelen die je wint. Tegen India, was toch een beetje voor ons... Uh, op uh, manier toch een beetje vervelend tegenstander was, want we hebben lang niet tegen, lang niet tegen gespeeld. En, uh, ja, ze begonnen nog uh, gast te geven, zeker natuurlijk bij die 2-2, uh, want zij rook ook wat. Dus uh, we hebben alles, uh, alles aan moeten doen om die drie punten binnen te halen. Dat is gelukt. Je had een uh, zullen we maar voorzichtig zeggen, warrige voorbereiding op deze spelen het laatste half jaar. Uh, je bent de routinier, uh, de veteraan met al het goeds uh, wat daarbij hoort. Was je een beetje nerveus voor die eerste wedstrijd hier? Nou. Op leeftijd nog? Nou ja, sterker nog. Ik vind dat je altijd iets van, van spanning moet hebben en ook zeker uh, iets van uh, nervositeit. Uh, maar het is eigenlijk, uh, ik zei het ook nog tegen, uh, tegen Vali voor de wedstrijd Vali, ik ben ook gewoon een beetje gespannen hoor. Ik ben ook een beetje zenuwachtig. En uh, maar uiteindelijk als die bal gaat rollen, dan, uh, dan, dan valt dat weer van je af. Het is een cliché, maar zo is het toch, want dan ga je gewoon weer doen wat je het leukste vindt. En dan, uh, dan komt de passie uh, voor de sport, komt uiteindelijk uh, komt net weer boven die spanning uh, drijven. En dan, uh, ja, dan ben je, begin je gewoon lekker het hockey en dat hebben we vandaag toch wel een beetje gedaan zelf veel minuten gemaakt hè? Uh, ja, ja het is, je wisselt veel door, maar volgens mij uh, heeft het voorste blok tussen drie middenvelders en de drie spitsen, ja, die, die wisselen altijd uh, lekker door en die spelen op een of andere manier steeds hetzelfde ongeveer. Hoe komt het Teun dat het dan zo kort na de rust ineens toch wat chaotisch gaat in de Nederlandse verdediging nadat je zei het al gelukkige doelpunt van India? Ja, dat is gewoon een beetje een lucky goal. Uh, Moeten we, moeten we eens even gaan kijken hoe, uh, hoe die minuten daarna, hoe we daar, uh, hoe we daar staan. Qua... Niemand hield zijn man, dus ze stonden qua... allemaal vrij op een gegeven moment. Ja, de organisatie India gaat dan ook een beetje van bank. En die jongens zijn nu helemaal heel erg rap en heel erg uh, behendig. En ja, harde ballen, de cirkel, geeft dan altijd iets van, uh, iets van gevaar. Nou, zo ook uh, nu. En zo wisten ze de 2-2 uh, te maken. Maar zoals net al zei, laten we maar eens even kijken naar die minuten. Hoe, uh, hoe dat zit. Want op een gegeven moment als deze, deze bak hier gaat kolken... dan is het ook moeilijk om elkaar nog uh, te sturen en elkaar te verstaan. Dus uh, daar zullen we de komende wedstrijd nog iets te moeten vinden. Er is dus wat van je afgevallen ook, uh, na die 3-2? Nou, dit is gewoon lekker. Ik bedoel, uh, we weten dat we beter kunnen en we, be we weten dat we beter moeten. Maar je hebt gewoon drie punten en dat is uh, waar het om gaat. Gewoon lekker teunenooier. We gaan weer tennissen, hazen, Roya. Die hebben al lang drie punten, maar je hebt er veel meer nodig bij tennis, Gio. Ja, er is inderdaad wat meer nodig. Het uh, staat nu 4-3 in de tweede set voor Hazen en Rooijer. En ze hebben al een keer gebroken... Want uh, in de, ik dacht dat het de vijfde game was. Uh, toen braken ze de Indiërs. En uh, nou, daardoor zijn ze wel weer terug in de wedstrijd. En uh, ben benieuwd hoe het nu gaat. Kijken eventjes. De eerste score in deze game is meteen voor de Indiërs. Een foutje van uh, Hazen die de bal net buiten de lijnen speelt. En daardoor uh, in ieder geval uh, het punt naar de andere kant ziet gaan. Maar goed, 4-3 uh, met die break. Dat betekent dat ze grote kansen hebben om in elk geval die tweede set uh, te gaan pakken. En als ze dat doen, ja, dan is de wedstrijd natuurlijk weer... Volledig open, dan krijgen we in ieder geval een derde set. Dan krijgen we nog een toegift. Dus het is mooi voor al die Nederlanders daar op de tribune, die met hun rug naar kort nummer one zitten en met hun gezicht uiteraard naar baan 19. Zo, daar wordt de Hazen eventjes gepasseerd aan het net door de Indiërs. En dat betekent dat het 0-30 staat op eigen surf. En dan moeten ze toch gaan oppassen, want dadelijk leveren ze die breek weer in. Dan breken de Indiërs weer en dan staat het weer gelijk in deze set. Dan staat het gewoon 4-4. Nee, nu is het zaak om op 5-3 te komen. Dan maar eens even kijken wat er gebeurt op de service van de Indiërs hierna. En dan op de eigen surf het gewoon af gaan maken. Zodat het in sets in ieder geval gelijk staat. Royus serveert daar. Komt naar het net. En die slaat de bal op de lijn. Of niet op de lijn? Nee, hij gaat uit de lijn. Maar omdat het daar achter zo stoffig is. Omdat het gras toch behoorlijk vertrapt is. Zag ik daar wat opwaaien. Ik dacht eerst dat het kalk was. Maar het bleek toch uiteindelijk gewoon het stof te zijn daar onder het gras. En dat betekent dat de Indiërs nu op 40-0 staan. Dat betekent dat zij deze game kunnen pakken van de Nederlanders. Royer nu aan het surfen. Aan deze kant van het net. Aan de linkerkant staat hij. En dan moet hij maar eens even kijken of hij goed kan doorkomen daar. De eerste surf, ja, die komt wel op de lijn. Dat is duidelijk te zien. Daar stuift het op en dat... Uh... Betekent dat het 40-15 is. Ze geven zich niet verloren in deze game. Het is ook zaak dat ze deze game blijven behouden. Want dan kunnen ze die voorsprong vasthouden tot het einde van deze set. En dan kunnen ze de set normaal afmaken. Dan staat het 1-1. Voorlopig staat het 4-3 voor de Nederlanders. Ze staan 15-40 achter op eigen surf. We zeggen al uh, weken tegen elkaar, we moeten niet Keen gaan zeggen, want het is toch echt Keen met Sovereign Light Café. We gaan weer naar Ed van de Band. Tweede dag zitten op Ed bij uh, Eventing. Engeland snakt zo naar een gouden medaille. Kan niet er met eventing nog komen eigenlijk? Die uh, kan er zeker komen. En ze zijn op uh, de goede weg. Want ze staan in, uh, inmiddels op de tweede plaats. Achter Duitsland, titelverdediger. En Zweden is uh, nadrukkelijk uh, zich gaan melden. Dat betekent dat de Australiërs wat naar achter zijn gegaan. En ook de Nieuw-Zeelanders die komen weer wat op. Dankzij natuurlijk ook Mark Tot. Man die tweevoudig uh, olympisch kampioen is. Uh, dat was de tijd voordat hij stopte in uh, 2000. En is later teruggekomen. En is nu met z'n 56 jaar... Tot nog steeds in beeld. Was de laatste starter zojuist. Had alleen maar een uh, één seconde overschrijding van de optimale tijd. 0,40 kwam er bovenop zijn resultaat. Dat uh, brengt hem voorlopig toch nog op de derde plaats. Maar hij moet uh, voor zich uh, laten gaan op een gedeelde eerste plaats. Ingrid Klimke van het Duitse team. En uh, Sarah uh, Algotson-Ostold van de Zweden. Beide met 39,30. En tot staat daar op uh, twee tiende punten achter. En dan op de vierde plaats, het blijft spannend, is het de huidige wereld- en Europees kampioenschap? Michael Jung uit Duitsland met zijn paard Sam op de vierde plaats. Nou, kijk je dan naar de Nederlanders. Ja, ze hebben het uh, aan de ene kant waargemaakt, aan de andere kant net niet. Andrew Heffernan uh, alleen maar uh, tijdfouten op een 32e plaats, nu na, twee, onderde na, na ja, twee onderdelen. En Tim Lips ook alleen maar met tijdfouten 38e. En wat jammer voor Elène Pen, die voet in het water... nadat ze uit uh, onbalans raakte aan het uh, hals van het paard bleef hangen... probeerde weer terug in het zadel te komen, maar het mocht niet baten. Ze heeft daar... Uh, niet af kunnen maken, want dan hadden we in ieder geval nog een teamklassering gehad. Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, dat is het rijtje voor wat betreft de landen. En uh, het wordt morgen bij het afsluiten de springen, want we hebben die paarden natuurlijk die zware beproeving in de benen. En uh, ja, dan komt die veelzijdigheid naar boven, zijn ze dan nog soepel genoeg, elastisch genoeg, om over die hindernissen van slechts 1,20 meter, maar dat is dan op dat moment voor een paard toch nog best heel wat, om uh, daarover rond te gaan, hier in die piste, achter het Maritiem Museum. Morgen zullen wij het allemaal horen van Ed van der Bent dan bij het derde en laatste onderdeel. Dan nog even een klein wielerberichtje. Wout Poels die is weer aan de beterende hand... na zijn uh, enorme val bij de Tour de France. Er is met hem gesproken en hij heeft een heleboel brieven en kaarten geschreven. En daar zat er ook eentje bij, een handgeschreven brief... van uit premier Dries van Acht... De 24-jarige Poels zei, ik wist eerst niet eens precies wie hij was. Hij is wel blij met die brief en vertelt ook dat hij een sms heeft gekregen van de directeur van de Tour. Het gaat beter met een Wout Poels. Het is bijna half acht. We gaan zo naar het nieuws. Straks praten we met Hans Grootjes, dat is de topsportman van de Turnbond. Hoe is dat nou eigenlijk? Twee turners die het goed gedaan hebben. Maar er was nogal wat te doen in die aanloop naar dat turntoernooi. Dus daar praten we mee en over verkeersproblemen rond de Olympische Spelen of niet. Kortom, allemaal Olympisch nieuws, ook na half acht in de Radio 1 Sportzomer. Maar eerst natuurlijk het nieuws met Jobboot.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 In het vliegtuig dat vanochtend vlak na vertrek alweer terugkeerde naar Schiphol... was door de bemanning een verdacht briefje gevonden. De gezagvoerder besloot daarna meteen terug naar Schiphol te gaan. De Maaschaussee heeft samen met de explosieve verkenners en speurhonden... in het vliegtuig gezocht naar een bom, maar tot op heden niets gevonden. De Syrische gezant in Londen is overgelopen naar de oppositie. De zaakgelastigde was de hoogste Syrische diplomaat in Londen... sinds Damaskus zijn ambassadeur in maart uit Londen terugriep. De gezant wil niet langer een land vertegenwoordigen... dat geweld pleegt tegen de eigen bevolking. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer gaat maar door vanavond. Geen Nederlanders in actie, maar wel weer een prachtige, prachtige zwemavond met veel finales. Bijvoorbeeld 200 meter vrije slag voor mannen. Eerst gaan we naar de turnhal. Want we gaan praten met Hans Grootjes. Dat is de topsportcoördinator van de Turrenbond, topsportmanager. Goedenavond. Goedenavond. U zit daar naar de landenwedstrijd zit u te genieten? Ja, dit is absoluut genieten. Topsport van het hoogste niveau. Van het hoogste niveau. Eh, eerst even over onze eh, eigen turners. Eh, Epke eh, heeft het heel goed gedaan op de rekstok natuurlijk. Celine van Gerner heeft het denk ik binnen haar mogelijkheden eh, goed gedaan. Bent u tevreden wat dat betreft met wat zij gedaan hebben? Nou, we kunnen alleen maar zeer tevreden zijn als je naar Epke kijkt... ...die uh, als allereerste in de eerste subdivisie aan de beurt is... ...en aan het eind van de dag bovenaan staat... ...zich uh, dus uh, met verve geplaatst heeft voor de finale... ...en daar als zesde in actie komt naast zijn grote concurrenten. Uh, Epke is uh, heel goed bezig, uh, goede balans tussen focus en ontspanning... ...en uh, we mogen heel veel van hem verwachten. Uh, als je naar Celine, haar prestatie van gisteren kijkt... ...die uh, is ook van de buitencategorie... Uh, als je kijkt dat ze in een, in een rijtje met Komova en Mustafina uh, uh, zich ja, ruimschoots handhaaft in uh, de subtop van de wereld. Uh, negende eindigt op brug en zelfs een hele kleine kans heeft op een toestelfinale wat historisch is. En zich daarnaast uh, ja, eigenlijk met uh, zichtbaar gemak plaatst voor de meerkampfinale. Dan is dat een uh, buitengewoon mooie prestatie voor Selim. Dus u bent eigenlijk heel blij dat in van geval naar de rechter gegaan is, want anders hadden we dat allemaal moeten missen? Nou, dat heb ik niet gezegd. Als... Nee, dat is mijn vraag aan u. Nee, kijk, uh, uh, we hebben er al heel veel over uh, gesproken. Het is ja, goed want zij dat... was niet eerste keuze, hè? Laten we dat eventjes zeggen. Wyoming macela was anders gegaan. Uh, in februari, toen de aanvankelijke beslissing genomen werd, was Wyoming Marcela de kandidaat van de KNGU. Uh, eigenlijk uh, als gevolg van een rechtszaak die niet binnen het vrouwenturnen... maar binnen het mannenturnen aangespannen werd... Uh, kwam er ook een nieuwe kans voor uh, Celine van Gerner. Die heeft dat bij de rechter afgedwongen. Maar uh, niet alleen bij de rechter afgedwongen, maar daarna gewoon ook op het podium afgedwongen. Ik denk overigens dat als Wyoming Marcela hier gisteren uh, in actie was gekomen... dat zij uh, op basis van haar prestaties in de afgelopen periode ook een uh, zeer uh, aansprekend resultaat had geboekt. Waarschijnlijk net geen toestelfinale, maar uh, toch ook heel goed. Ik heb heel veel respect overigens voor de wijze waarop Bayomi Marcela in de afgelopen periode om is gegaan met die voor haar toch ja. enorme teleurstelling. Ja, bent u achteraf dan tevreden over, over die hele totstandkoming... Van, van de afvaardiging naar de Olympische Spelen? Nou ja, je kunt eh, zeg maar scorebordjournalistiek. Achteraf kun je natuurlijk zeggen dat hier eh, de twee eh, besten staan. En eh, wij waren ook op het moment van de uiteindelijke eh, voordracht bij nos heel blij met de twee turners die we hier hebben afgevaardigd. Hoewel we natuurlijk, maar dan praten we alweer over de WK in Tokio, eh, nog liever met een dames team hier hadden gestaan. Want dan hadden Wajo, Michelin en nog een aantal anderen ook gezamenlijk in actie kunnen komen. Dat was het uh, ultieme uh, resultaat geweest. Is dat een soort volgende uitdaging ook voor de turnbond Om buiten die uh, individuen die het heel goed doen ook uh, er naartoe te werken. Uh, en, en wat is daarvoor nodig wat u betreft om dan, en dan een keer als ploeg vertegenwoordigd te kunnen zijn? Ja, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen de, de mannen en de vrouwen op dit moment. Uh, in het heren Turnen hebben we drie uh, turners van absolute mondiale klasse. Juri van Gelder en Jeffrey Wammes uh, zijn de andere twee. Uh, die zullen waarschijnlijk in de komende cyclus nog actief blijven op weg naar Rio de Janeiro. Als je die drie toppers kunt aanvullen met een aantal neerkampturners waar Bart Durlo de, de, de meest in het oog springend is. Maar ook een stuk of vier, vijf die, die echt heel goed bezig zijn dan is het realistisch om uh, onder de, de nieuwe leiding van Mits Venner... toe te werken naar het WK in 2014, dat is in China... en daar de balans op te maken in hoeverre we die laatste stap naar Rio kunnen maken. Dat zou uh, sensationeel zijn, maar ik denk dat als je het ooit zou uh, kunnen bij de mannen... dan is het de komende cyclus. Bij de dames uh, ligt dat uh, iets, iets anders... Uh, hoewel de dames veel dichter bij Olympische deelname waren deze cyclus dan de mannen... is het aantal dames op absolute wereldniveau uh, kleiner. En hebben we ook gewoon te weinig goede dames die uh, met elkaar uh, op, het, op het juiste moment uh, fit zijn. En voldoende dames die dan fit zijn. Dat betekent dus dat je uh, eigenlijk vanaf de basis verder moet gaan bouwen... En uh, moeten we ook de komende periode bekijken of het realistisch is om naar Rio al een teamdoelstelling te formuleren. Ik denk dat het eigenlijk uh, meer voor de hand ligt om een langere aanloop te nemen. En uh, te zien of wij door middel van heel goed uh, opleiden uh, de komende zes, zeven jaar uh, richting 2020 niet alleen eenmalig met een team naar de Spelen zouden kunnen gaan... maar ook uh, structureel een betere positie op de wereldranglijst kunnen bekleden. En mijn laatste vraag betreft dan de structuur. Want u heeft nu een aantal verschillende instituten waar mensen zitten. En het is geen publiek geheim dat die instituten niet altijd helemaal goed met elkaar door de deur komen. Dus, dus wordt die aansturing centraler of blijven wij met een aantal instituten... met soms wat verschil van inzicht werken? Nou, het aantal instituten valt wel mee. Hè. We hebben twee, twee ja, ja. centra waarop we onze topsportprogramma's hebben ingericht. Ook dan kun je wel eens van mening verschillen, toch? Maar veel belangrijker dan structuur is dat uh, het begint bij uh, de coaches. Wij zullen absoluut de komende jaren vol inzetten op meer en betere coaches. Dat zie je aan Engeland. Ik zit nu met een schuin oog te kijken naar de teamfinale bij de Heren. Als je bedenkt dat Engeland acht jaar geleden echt helemaal niet meedeed. En ze nu in de laatste rotatie om het brons op Olympisch niveau deelnemen. Dat is het Engeland waar Mitch Venner vandaan komt. Uh, hij kan ons daar heel veel over vertellen. En als we acht jaar lang weten te investeren op de manier zoals de Engelsen dat gedaan hebben, dan ligt er een hele mooie toekomst in het verschiet voor het Nederlandse turnen. En als we u nog even gebruiken als, als toeschouwer, supporter, u heeft het al, al over de Engelsen, over de Britten, waar heeft u vandaag het meest van genoten op de tribune tot nu toe? Ik heb het meest genoten van uh, Uchimura omdat die Japanner uh, ja, eigenlijk zo allround is op alle toestellen. Dat uh, ja, Waar hij ook in actie komt, het is altijd uh, genieten. En natuurlijk heb je individuele hoogstandjes zoals Louis Smith op uh, de voltige, En uh, hebben een aantal uh, hele mooie rekoefeningen gezien van de concurrenten van Epke. Maar Uchimura is toch wel mijn, uh, mijn favoriet. Hans Gootjes, misschien kunnen we hem nog Nederlandse nationaliteit aanbieden... maar dat zal niet lukken. Ik dank u zeer en wens u een heel veel mooie avond. En op korte termijn gaan we eerst nog eens even onze individuele turners goed volgen. Dank dat u even bij ons wil zijn. Graag gedaan. Dat is een Kraus, die nog maar eens bewijst dat Nieuwer niet altijd beter is. Want wij kennen dit ook Zo. nog van de Foundations Baby, I Need You So. De stelling van uh, Tom van Hek vanavond. Uh, Nederland speelde niet alleen bij hockey tegen India, ook bij het tennistoernooi, de dubbel, Hase en Royer. Uh, we verlieten jouw Gio Lippens op Wimbledon bij de tweede set. Ja, en die uh, tweede set, uh, die hebben de Nederlanders uh, zojuist uh, gewonnen... Niet eens in een tiebreak, maar gewoon met 6-4. Eén keer gebroken dus. En uh, dat hielden ze vast tot het uh, eind. De twee, Robin Hazen en Jean-Julien Royer. Tegen die Indiërs dus Pais en Vardan Pais. Dat, die hele ervaren man en Vardan toch ook een beetje de gelegenheidsman daar in dat uh, team. We zijn net begonnen aan de eerste game van de derde set. De beslissende set dus, want er wordt hier op dit toernooi, op dit Olympisch toernooi, om twee gewonnen sets gespeeld. Niet zoals op, op een Grand Slam, zoals op Wimbledon, om drie gewonnen sets. Maar het betekent gewoon dat deze set beslissend zal gaan worden. En we hebben zojuist ook in de voorgaande partijen ook een dubbel, gezien dat er in die derde set uiteindelijk geen tiebreak gespeeld wordt. Maar dat de heren gewoon doorgaan totdat er regulier gewonnen is, Zodat er twee games verschil zitten tussen de beide. De uh, kijken naar de stand in deze eerste game. We zien dat het uh, even wat moeizaam weer gaat uh, voor de Nederlanders. Ja, je ziet ze af en toe toch wel met elkaar praten. Dat moet natuurlijk ook wel in een dubbel. Maar je ziet ze toch ook af en toe wel even wat langer met elkaar praten... om uh, de patronen een beetje door te spreken. Duidelijke afspraken te maken. Wie blijft er bij het net staan? Wie gaat er naar achter? En hoe worden de taken opgepakt? En dat uh, is nodig ook. Nu maken ze een mooi punt, hoor. Hazen doet dat uh, vanaf uh, de achterlijn. Passeert uh, de Indiërs daar uh, helemaal... aan. Aan de rechterkant op een plek waar ze absoluut niet meer bij konden komen. Het staat nu 40-30 voor de Indiërs in de eerste game van de derde set. Wij gaan weer naar Edwin Cornelis. We hoorden het net al, de strijd om het bronzen, Hans Maar is het klaar, Edwin? En is het nou helder wie wat heeft? Het is nog niet klaar. Uh, sterker nog, er zijn nog een aantal landen die in actie moeten komen. Waaronder uh, Oekraïne en Engeland. Dat zijn de twee ploegen die gaan strijden om het brons. En die twee die ontlopen elkaar echt maar minimaal. Daar zit drie tienden van een punt tussen. We gaan Oekraïne zien op ringen. Groot-Brittannië zien op vloer. En degene die een fout maakt, die is dus de klos, kan je zeggen. En dat allemaal omdat de Britten de fout hadden gemaakt. Uh, te vallen van de rekstok. Dat overkwam Oldham. En uh, dat zijn dure punten geweest. Want anders dan was die bronzen medaille, die historische bronzen medaille van Groot-Brittannië een stuk dichterbij geweest. De strijd om het goud, die is niet echt spannend weer. De Chinezen zijn zojuist in actie gekomen op het paardvoltige. Geen grote fouten, geen valpartijen gezien. Stonden dus al in een kringetje te juichen, want die weten dat het goud binnen zal zijn... en dat Japan waarschijnlijk met het zilver vandoor zal gaan. Waarschijnlijk, zeg maar gerust, dat gebeurt. De strijd om het brons, daar gaat het om. Over een kwartiertje, twintig minuten weten we wie van de twee... Oekraïne of Groot-Brittannië, er met die medaille vandoor gaat. Het zou een flinke verkeerschaos worden hier in Londen. Dat was tenminste de vrees van veel bewoners, van de ondernemers ook. Want het was vandaag de eerste werkdag in de stad waar de Olympische Spelen worden gehouden. En dus een mooie gelegenheid om even te praten met correspondent Arwin van der Horst hier. Arjen, uh, of het een beetje mee is gevallen? Ja, reuze mee. Ik uh, ging vanochtend vroeg de metro in. De Central Line, dat is uh, de belangrijkste metrolijn, waar eigenlijk de meeste bezoekers naar het Olympisch Park gaan. En het viel mij ontzettend op. Het was uh, erg rustig. Ik heb wel eens drukkere uh, spitsen gezien uh, op een ochtend. Uh, het beeld van de hele dag op eigenlijk alle metrolijnen wel, was dat het uh, allemaal heel soepel ging. Uh, dat... dat uh, dat er geen grote opstoppingen waren. Uh, dus dat valt mij. We hebben nog wel het issue met de, de zogenaamde games lanes... Hè? die exclusieve rijbanen waarin, uh, waarop alleen atleten en officials mogen rijden. Daar wordt nog wel over gemopperd, vooral over taxichauffeurs. Maar een aantal van die games lanes uh, is ook alweer vrijgegeven. Want zo blijkt... Veel mensen van de uh, wat we hier de Olympische familie noemen... officials, die maken vooral gebruik van het openbaar vervoer... omdat het zo soepel gaat. Jacques Rogge bijvoorbeeld zagen we vandaag in de metro. Uh, en ook daar uh, lijkt de druk wel wat minder. En het lijkt erop dat de Londenaren geluisterd hebben... naar het advies van de overheid die had namelijk gevraagd, uh, werk vooral vanuit huis. Maak geen gebruik van het openbaar vervoer als het niet echt nodig is... om zowel, er vooral voor te zorgen dat uh, die druk weg is op het uh, OV-netwerk. Nou, scheelt het misschien ook dat veel Londenaren op vakantie zijn? Natuurlijk, de vakanties zijn uh, nou, een week geleden begonnen. Er zijn ook veel Londenaren die expres zijn weggegaan, juist vanwege die spelen. Die, hadden, die zaten niet te wachten op, uh, op verkeerschaal en drukte in de stad... Uh, want het is natuurlijk wel zo dat er een miljoen extra bezoekers elke dag zijn en de, die maken drie miljoen extra reizen op een dag bovenop uh, wat normaal uh, al twaalf miljoen reizen per dag is. Dus je kan wel verwachten dat er hier en daar wel eens misgaat, maar tot nu toe, de eerste drie uh, dagen zo, uh, valt het reuze mee. Ja, En dan even dat andere punt nog van die lege plekken op de tribunes. Dat heeft dit weekend voor veel verontwaardiging gezorgd. Is dat vandaag enigszins opgelost? Ja, daar er er zijn ze wel in tegemoet gekomen. Het was ook een beetje eh, beschamend voor het organisatiecomité. Want die had nog zo beloofd wat er in Beking is gebeurd. Ja, dat gaat hier niet gebeuren. Maar we zagen inderdaad toch veel lege plekken. Bijvoorbeeld bij het zwemmen, eh, bij eh, de dressuur, bij het beachvolleybal. Eh, en dat leidde tot veel klachten. Wat blijkt nu, dat zijn veel stoelen waar, waar sponsoren, leden van nationale sportbonden recht op hebben. Nou, die maken daar dus kennelijk geen gebruik van. Londen heeft, is nu een onderhandeling gegaan met al die mensen die dus recht hebben op die plekken. En die hebben gevraagd, kijk nou eens of jullie gebruik maken van die tickets. Zo niet, geef ze dan aan ons terug. En zo is het dus vandaag al zijn er zo 3000 Olympische tickets in de pot terugbeland... zoals het hier werd genoemd. En die zijn weer verkocht aan mensen... die dus graag een kaartje willen hebben voor een van de evenementen. Nou, een hele klus om al die mensen te bellen, al die bedrijven. Nou, dat, dat is het ook. En we hoorden ook de woordvoerder van het organisatiecomité zeggen... we kunnen niets beloven. We weten dus niet hoeveel tickets we uh, elke dag vrijgeven. We gaan het echt van evenement tot evenement bekijken. Sommigen zullen ook echt... Uh, ...uitverkocht zijn. Uh, bij Basco bijvoorbeeld hadden we een vol stadion. Uh, maar elke dag uh, gaan we kijken wat we terug kunnen krijgen... ...en dan geven we mensen de gelegenheid om kaartjes te kopen. Uh, er wordt ook over een soort van half uursregel gesproken nu. Dat wil zeggen als uh, de sponsoren, uh, officials van de bonden... ...een half uur van tevoren niet komen opdagen... ...gaan ze kijken of ze die alsnog snel in de verkoop kunnen doen... ...zodat die stadions zo vol mogelijk zijn. Arjen van der Horst, dankjewel voor al dit uh, Olympisch nieuws. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sport Zonen. star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 Go high Hollywood is there, Michael Boublé. We gaan praten met iemand die al heel veel op de Olympische Spelen geweest is. Als deelnemer, als medaillewinnaar, als coach als ik goed ben geïnformeerd. En dit keer in ieder geval, weet ik zeker als Nederlandse judo-scheidsrechter. Ik heb het over Ben Spijkers. En als je scheidsrechter bent, zeggen we: meneer Spijkers, goedenavond. Goedenavond. Uh, eerst eens eventjes uh, um, over uh, het judo. Wij zien dat altijd natuurlijk op te weinig momenten, met name bij die Olympische Spelen. We hebben vandaag natuurlijk de hele dag zitten kijken, vooral de, door Elmond die zo ver kwam. Uh, uh, het gevoel van ons is, maar misschien is dat helemaal niet waar, dat er steeds uh, uh, minder beslissingen komen... en dat de rol van de scheidsrechter misschien wel steeds belangrijker aan het worden is met strafjes en rolletjes. Is, is dat een juiste constatering? Uh, nee. Sorry. Want? sorry, Nee, dat, ik nee, ik, ik, de ik sorry, maar leg eens uit, want dat is een gevoel. Nou, kijk, wij, wij voeren natuurlijk binnen ons port, uh, voeren we ook uh, statistieken. Ja, precies. En uh, binnen die statistieken blijkt uh, dat we bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag... dat we met, met uh, zeg maar een percentage van ruim 50 procent, dus we willen zeggen dat we... 53% op precies zijn Epon eh, e scoren. En en, en en dus moet ik dan een beetje tegenspreken. Eh, want al die andere zaken zijn dus geen vol punt. EPON betekende ja. en judo betekende vol punten en direct eh, winnaar. Eh, dat kan na, na een korte tijd zijn, dat kan natuurlijk ook na een langere tijd zijn. Uh, maar als dan, uh, ja goed, het is natuurlijk wel zo dat de arbitrage in alle sporten daar waar de verschillen geringer worden. Ja. Een belangrijke rol speelt. Ja, uh, dat laatste. In, aan de top, als die verschillen geringer worden. Want uh, er kunnen beslissingen vallen, maar u weet dat beter dan ik. Als er een strafje is uitgedeeld, dwing je ook iemand om op een andere manier te gaan judoen, bijvoorbeeld. En dan kan daarna nou goed, et cetera. Maar dat, die constatering is dus niet juist. Dat is een, een, een puur gevoel wat niet gebaseerd is op statistiek. Uh, nou, kijk. Uh, ik hoor twee dingen. Ik hoor aan de ene kant dat, dat uh, zeg maar, uh, ja, minder gescoord wordt. Dat, dat spreek ik even tegen op basis van statistieken, want dat is dus niet waar. Uh, het is wel zo dat de rol natuurlijk van een scheidsrecht, als we praten over een strafje, ja of nee, dat het wel enorm belangrijk is. En, en die, in die overeenkomst dient die scheidsrecht natuurlijk ook steeds uh, kwalitatief uh, beter te worden. Wij uh, zagen vandaag, uh, bijvoorbeeld bij een partij van Dex Elmond... dat er even een misverstand was tussen de, de, de, de arbitrage. Ik weet niet of u het moment gezien heeft. Ja, zeker, er, Natuurlijk. Ja. Ik vervolg alle Nederlanders. Nee, oké, okay, maar uh, misschien uh, was u net zelf uh, wel een hele belangrijke rol elders. Wat gebeurde er op dat moment, zeg maar? Wat, wat? Nou ja, euh, de, zoals ik het gezien heb... en dan zie ik het natuurlijk niet, niet even als arbiter... maar meer als, als fan van het... Van, en, en zelf ook judoka-zijnde van het Nederlandse judo... Uh, want... want ik mag als mag natuurlijk als Nederlander geen, geen Nederlanders richten. Uh, Luisteren ik denk, geen buitenlanders aan deze zender nee, op dit moment is het <laughs> mag. <het. laughs> nee, maar goed, het is, dat is ook maar goed ook. Want ik, dit, dit, ja, je krijgt altijd twijfels over, over de juistheid van een beslissing dan. Uh, in dit geval was het zo dat uh, Dex die, die, die de scheidsrechter uh, die zei uh, stoppen, Mathé zegt hij dan. En vervolgens ontspannen Dex, die ontspannen een moment. En vervolgens uh, zie ik dus die Fransman uh, meteen natuurlijk de mogelijkheid aangrijpen uh, om, om, om deks in, uh, in, in een houtgreep vast te houden. En vervolgens zegt die scheidsrechter, die, die, die zegt zo no mama, dat betekent stil blijven liggen. En vervolgens zegt hij de wedstrijd gaat verder. Nou, dat is, in, in mijn optiek is dat een, een onmogelijkheid. Dus dat, daar hebben wij als arbitrage op dat moment hebben wij gewoon een, een ja, tekort geschoten, hebben een fout gemaakt. En zegt u dat dan ook achteraf tegen uw collega? Nee, nee, ik denk niet dat het op zijn plaats is dat ik uh, uit het oogpunt van collegialiteit en ook uit het oogpunt van, van uh, laat ik zeggen, onpartijdigheid, inderdaad, ja. Om, om daar, daar dan een opmerking over te maken. Maar goed, wij, zoals uh, net al gezegd werd. Kijk, je, je moet natuurlijk wel je, je ogen open houden. En ook in die zin proberen objectief uh, beeld te blijven vormen. En ik denk dat ik dat, ik dat uh, met, met recht mag zeggen. Uh, ieder mag zijn andere mening daarover hebben. Maar nou, wij denk... zagen het ook hoor. Maar ja. <laughs> wordt er aan het eind van de dag. Uh, met de hele arbitrage, niet specifiek dit geval. maar bijvoorbeeld doorgesproken. en met mensen die daar weer boven u staan. zeg maar van dat ging er goed vandaag. Dat Is er een soort evaluatie bij dat? Jazeker, jazeker. Jazeker. Uh, uh, een, een van mijn, mijn zeg maar, directe chefs, noem ik het maar even voor het gemak, binnen die arbitrage, dat is, is Jan Snijders. Uh, iemand die zelf uh, zeg maar, uh, ja, hoofdverantwoordelijk ja, ja. is samen met, met de Spanjaard uh, voor, voor, voor alle beslissingen. En dat zijn mensen die ons natuurlijk regelmatig op, op onze fouten en uh, like zeggen, op, op de zaken aanspreken... die goed zijn gegaan en die minder goed zijn gegaan, terecht. Uh, en ik denk dat het ook alleen maar de arbitrage en uiteindelijk zeg maar, de sport in goede komt. Nog even over Dekte Elmond. Hij was vermoeid, he, vooral als een laatste partij. Uh, zijn coach vond de omstandigheden niet optimaal... want Elmond moest eigenlijk binnen een half uur na die uh, verloren halve finale weer aan de bak... om alsnog uh, brons te halen. Is dat gebruikelijk dat dat zo kort op elkaar zit? Uh, ja, wat is gebruikelijk bij een Olympische Spelen? Dat is, dat, is, dat is denk ik een moeilijke vraag. Uh, ik denk gezien de hele gang van zaken wisten wij van tevoren. Want de, de hele Olympische Spelen zijn redelijk uh, helder geregisseerd. En het is inderdaad zo dat je dat je dan maar ja, maximaal de, de, de, de maximale tijd daartussen kan, kan inderdaad maar tien minuten zijn. Dus die pech, en, die pech kan je hebben dat het snel is. Ja, of? ja, ja, inderdaad, dit, dit, dit is er, niet irreglementair. Niet dus dat, dat, dat, dat is alles volgens zeg maar, de, de regels verlopen. Alleen het is natuurlijk wel, wel wat vervelender. En en ja goed, ik zou er ook aan toe willen voegen dat hij natuurlijk in de halve finale. Uh, ook, ook weer diep is moeten gaan tot, uh, tot in, de, in de golden score. En dat is een bepaalde, ja, een bepaalde tactiek die je natuurlijk volgt... die ook dit soort consequenties kan hebben. Dus dan word je moe, eigenlijk. Ja, dan word je moe. <laughs> en uh, soms, ja goed, uh, kijk, probeer het wat korter te doen... En, en wat meer risico aan te gaan, dan, dan, ja, goed, dan heb je misschien... kijk, nu is het twee keer geschoten en al twee is... En dat, ja. Dat, dat, ja goed, dat, dat is een keuze die, met die, die in overleg met de coach gemaakt wordt. En uh, het kan renderen. En het kan in dit geval kan het uh, ja, helaas dan niet. En dat is natuurlijk uh, erg jammer. Zeker voor iemand met capaciteiten zoals, uh, zoals Dex. Want Dex had werkelijk uh, in de finale kunnen staan. En Meneer Spijkers, en, uh, ja. ja, Nou ja, het lukte niet. Ik uh, wou zeggen, wij, uh, wij hebben nog maar negen seconden. Soms gaat het <lacht> bij ons ook op de tijd. Ja, Dank u wel. Mathij zou ik zeggen.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 Dit is Radio 1.